5 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomasen. Gorge zorgt niet in Nederland vervolgd. Een Rode Kruis praat met Rusland over Syrië en drie doden bij aanslag in Syrische stad Aleppo. Morgen de vader van prinses Maxima... wordt door de Nederlandse justitie niet vervolgd... voor de verdwijning van Argentijnse politieke gevangenen. Het landelijk parket heeft geen bewijzen tegen hem gevonden. Nabestaanden van een Argentijn, die in 1977 in Argentinië verdween... deden in september aangifte tegen Zorrijeta. Ze beschuldigden hem van betrokkenheid... bij de verdwijning van duizenden mensen in de periode 1976-1981... tijdens het militaire bewind van generaal Videla. Volgens het OM blijkt uit niets dat Storiketa daarbij betrokken was. Het Rode Kruis praat morgen met Rusland over de situatie in Syrië. President Kellenberger van het Rode Kruis... heeft een ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. De hulporganisatie praat met iedereen die positieve invloed kan hebben... op het werk van hulpverleners in Syrië. Rusland is al tientallen jaren een trouwe bondgenoot van Syrië. De Russen hebben eerder gezegd bezorgd te zijn over het geweld... maar willen nog geen steun geven aan resoluties die het geweld veroordelen... Het regime van president Assad laat nauwelijks hulpverleners toe... in steden waar opstandelingen en het leger in gevecht zijn. Kellenberger wil dat beide partijen elke dag zeker twee uur de wapens neerleggen... zodat slachtoffers kunnen worden geholpen. Bij een aanslag in de Syrische stad Aleppo... zijn volgens de oppositie zeker drie mensen omgekomen. Er zouden minstens 25 gewonden zijn. De Syrische staatstelevisie meldt wel dat er een aanslag is gepleegd... maar heeft het niet over slachtoffers... Er zou een autobom afgegaan zijn in een wijk waar vooral christenen wonen. Gisteren kwamen bij aanslagen in de hoofdstad Damascus zeker 27 mensen om het leven. De opstandelingen beweren dat het regime de aanslagen zelf pleegt om hen zwart te maken. Bondskanselier Merkel is blij dat de partijloze Joachim Kauk vanmiddag door een grote meerderheid van het parlement is gekozen tot de nieuwe president van Duitsland. Merkel zei tegen Duitse media dat Kauk af en toe kritisch is... en dat ze soms van mening verschillen, maar volgens haar zijn meningsverschillen normaal... en wordt de democratie daar sterker van. Kauk was anderhalf jaar geleden ook kandidaat, maar Merkel vond hem toen niet geschikt als president. Kauk volgt Christian Wolff op, die is afgetreden omdat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd geopend. Wolff, net als Merkel van het CDU, zou gunsten hebben aangenomen in de periode dat hij premier van neder was. De Turkse politie heeft in een aantal steden hard ingegrepen bij Koerdische betogingen. De grootste protesten waren in Diyarbakir, in het zuidoosten, waar 20.000 betogers de straat op gingen. Maar ook in Istanbul greep de oproerpolitie in om een einde aan de demonstraties te maken. De protesten ter gelegenheid van het Koerdische nieuwjaar lopen volgens Turkije steeds vaker uit op steunbetuigingen aan de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. De PKK wordt beschouwd als een terroristische organisatie. In Indonesië zijn elf leden van één familie omgekomen... toen een trein botste tegen het busje waarin ze zaten. Dat gebeurde in Tasikmalaya, een stad op West-Java. Het busje was met motorpech blijven steken op een onbewaakte overweg. De trein kwam er toen net aan. Naast de elf doden raakten drie mensen zwaar gewond... onder wie de chauffeur van het minibusje. In Indonesië vallen elk jaar honderden doden... door slecht onderhouden voertuigen. De drie zusjes die gisternacht op een Franse snelweg werden doodgereden, waren kort daarvoor uit een trein gezet, meldde Franse media: ze zouden geen geldig treinkaartje hebben gehad. Volgens de media moesten de meisjes van 12, 13 en 19 jaar... bij Pierre Latte iets ten noorden van Orange de trein uit. Ze liepen vervolgens 15 kilometer naar de A7. Onderweg kwamen ze een wegenwacht tegen... die zou hebben gezegd dat ze daar weg moesten gaan... maar hij wilde hen zelf niet meenemen. Daarna zouden ze hebben geprobeerd de snelweg over te steken. Daarbij werden de tieners door enkele auto's geschept.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 In de eredivisie heeft Ajax koploper AZ achterhaald na een 2-0 overwinning op ADO Den Haag. Beide clubs hebben nu 52 punten, maar AZ speelt op dit moment nog tegen NAC. PSV is de twee koplopers tot op één punt genaderd. De Eindhovenaren wonnen thuis met 5-1 van Heerenveen. Twente verloor thuis met 2-0 van Feyenoord en staat nu met 48 punten gedeeld derde samen met Feyenoord en Heerenveen. FC Utrecht won thuis met 3-1 van Groningen. Het weer vanavond en vannacht droog en vanuit het westen klaart het op steeds meer plaatsen op. Morgen veel zon en de temperatuur stijgt naar 10 of 11 graden. De rest van de week mooi voorjaarsweer. De temperatuur loopt op naar 16 graden op vrijdag. De strijd om de wereldtitels barst los. Van 22 tot en met 25 maart organiseert de KNSB de Ascent ISU weken afstanden in Thielverenveen.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 6,5 minuten over vijf, de koploper speelt nog altijd in Alkmaar, thuis tegen NAC, Henk Kok. 35 minuten voetbal, nog geen doelpunten, 0-0. Maar ten Rauwelaar in het doel van NAC heeft het drukker en drukker gekregen. Holman schoot over via de vuisten van uh, ten Rauwelaar. Altidoor kopte voorlangs, langs. Marcellus met een geweldige knal van afstand op de vuisten van ten Rauwelaar. En Gillesen schoot bijna in eigen doel naar een schot van El vanaf de linkerkant van het veld. En nu mag AZ een vrije schop uh, gaan nemen. ook de afstand door de kool van ten Rauwelaar ongeveer 25, misschien wel 30 meter. Vanzelfsprekend staat Elm weer achter de bal. Laten we dat nog uh, even meenemen. Ik zie een viermans muurtje van NSC wat na het laatste schot van Leurling, en daar is al weer 15 minuten geleden, geen kans meer heeft gehad. Het schot, prachtig schot, prachtig schot van Elm. En dat krult maar net over de kruising van paal en lat. We hebben nu gespeeld, 36 minuten. AZ is de betere ploeg, maar de kans uit de combinatie heb ik nog niet gezien bij de Swim Swimcup, Bob van der Tak, met een uh, nummer waar we zo goed in zijn... en ook zoveel hebben die er zo goed in zijn. Hè? Ja, want uh, een luxe probleem is het wel een beetje voor uh, Jacques Verharen uh, op die uh, 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Daar hebben we enorm veel kwaliteiten natuurlijk. Uh, met uh, Ranomi, Kromo, Wijjojo, Femke Heemskerk, Marleen Veldhuis en Inge Dekker... De grote vier van de Estafette. Zoveel successen geboekt de afgelopen jaren. Maar nu gaan ze tegen elkaar opnemen in deze finale. De A-finale, de B-finale hebben we ook gehad. Net met onder meer Hinkelien Schreuder. Die het afscheid van de topsport heeft aangekondigd. Afscheid wil nemen in stijl. Namelijk in Londen op de Olympische Spelen. De beste kans heeft op de Estafette. Maar dan moet ze zich daar wel bij gaan voegen. Natuurlijk bij die ploeg. En haar 56-42 van zojuist viel nogal tegen... Zij heeft nog wat werk aan de winkel. Heeft nog een kans volgende maand in Eindhoven. Maar nu dan de race met uh, dus de grote vier. Chromo Jojo in baan 4. Zij zwom ze de snelste tijd van morgen in de series. En uh, mag het nu gaan laten zien. Ze wil graag een tijd gaan zwemmen van 53.50. En we gaan eens kijken of dat gaat lukken. Voorlopig nog weinig tekening in de strijd. Kromo Widjojo wel als beste weg. Ook Marleen Veldhuis gaat goed in baan 5. En Heemskerk en Dekker blijven op die eerste 50 meter nog wat achter. Het keerpunt komt eraan. 50 meter, 26-11. De tussentijd van Veldhuis. Kromo Widjojo op de tweede plaats in 26-26. Heemskerk derde. En Dekker valt tegen op plaats 6. De tweede 50 meter nu. Kromo Widjojo met nog altijd de voorsprong. Veldhuis in haar slag. Maar ik denk niet dat Marleen Veldhuizen er nog voorbij gaat komen, of misschien toch wel. Nee hoor. Dat gaat er niet lukken. Een uh, makkelijke overwinning wordt het toch eigenlijk voor Chromo Wigioio. En wat wordt dan haar tijd? Wordt het inderdaad 53-5? Het wordt 53-3 zelfs voor Ranomi Chromo Wigioio. En dat is toch een uitstekende tijd als je niet getaperd bent. Ze hebben hard getraind. De pupillen van Jacques Verharen. En dan is 53-30 een uh, prima tijd voor Ranomi Chromo Dat zal er veel vertrouwen geven. Veldhuis klokt 54-42. Dat valt behoorlijk tegen. Meer dan een seconde verschil dus ook. Heemskerk wordt derde in 54-44. Dat valt ook heel erg tegen. Qua tijd in ieder geval. En Dekker eh, eindigt op de vijfde plaats in 55-54. En daar zal Dekker zeker niet tevreden over zijn na de mislukte poging gisteren op de 100 meter vlinderslag om zich te kwalificeren voor Londen is dit ook een tegenvallend optreden op die 100 meter vrij. Voorlopig nog steeds in pole position voor uh, Londen wat betreft de individuele 100 meter vrije slag. Ranomi, Kromowidjojo Jojo en Femke Heemskerk. Daar is vandaag niets aan veranderd. Het blijft een spannende competitie. AZ 52 punten uit 25 wedstrijden. Speelt dus momenteel nog thuis tegen NAC. Ajax inmiddels ook 52 punten uit 26 duels. PSV 51 punten. En dan een klein gaatje naar Twente, Feyenoord en Heerenveen. Allemaal 48 punten. Want PSV won vanmiddag met 5-1 thuis van Heerenveen... bij de rust 1-0 door een goal van Toyvonen. Kort na de rust werd het 1-1, eigen doelpunt Pieters. Maar daarna ging het snel 2-1 Mertens, 3-1 Engelaar... 4-1 Mertens en 5-1 Depay. Philip Cocu, hij zat voor het eerst als hoofdcoach op de bank... en meteen dus winnen. Prima begin van zijn nieuwe klus. Hij praat erover met verslaggever Jan Rolfs. In hoeverre heeft de ploeg jou verrast, zeker in de openingsfase? Nou, niet zozeer, nee. Ik denk dat ze wederom, net als de vorige wedstrijd... Ze uh, zijn begonnen om uit te voeren wat we, hoe we wilden spelen vandaag. Valencia. Ja, tegen Valencia. Daar hebben ze een goed vervolg aan gegeven. En uh, ja, dat eigenlijk 90 minuten lang volgehouden. En daar ben ik nog het meest tevreden over. Waarom kan het nu wel en kon het de afgelopen weken niet... Uh, gretigheid, duels winnen, uh, alles lukte. Zeker in het eerste deel van de wedstrijd. Ja, de, ik, ik denk de gretigheid uh, die zit altijd in deze groep. Uh, enthousiaste jongens die heel graag willen. Uh, ja, we hebben een bepaald uh, uh, strijdplan uitgestippeld. En een manier van voetballen. Waar we proberen toch uh, ja, wat meer zekerheid en stabiliteit te brengen. Maar wel het aanvallende voetbal te kunnen spelen. Wat bij... Deze spelers en de club hoort. En uh, wat ik net zeg, ik, ik, ik heb het niet de behoefte om terug te kijken. Maar het gaat mij vooral om vooruit te kijken. En de, deze stap na de wedstrijd tegen Valencia, uh, ja, daar kunnen we gewoon heel erg tevreden over zijn. Maar we moeten ook weer gewoon verder naar de volgende wedstrijd. Je ziet nu een goed, goed PSV. Nog even naar de trainerswissel. Jij hebt ook genoeg trainerswissels meegemaakt. Er gebeurt toch altijd wat in de meeste gevallen met een ploeg? Ja, ik, ik ben meer met mezelf bezig en met, met mijn staf uh, om, om een hele korte tijd uh, te kijken hoe we onze dingen willen overbrengen op de jongens. En dat hebben ze tot nu toe uh, heel goed ingevuld. En we hebben natuurlijk niet uh, het hele, hele hoer omgegooid, uh, een aantal details, soms een aantal posities gewijzigd. En uh, ja, daar kunnen we nu tevreden over zijn. Even nog over jezelf. Je hebt wat getwijfeld om het roer over te nemen, nu na een week. Vind je het leuk? Ja, kijk, op het moment dat je beslist om het te doen... Uh, natuurlijk het lijkt me logisch dat je daar even over na moet denken. Uh, maar als je dan ja zegt, dan uh, ben ik wel een type... wat er voor uh, de volle hoop 100 voor gaat. En ja, genieten. Je bent er gewoon volledig uh, mee bezig... om, uh, om alles voor over te hebben. Uh, wat je als speler ook moet hebben. Dan denk ik dat je als staf ook samen moet hebben. Om het over te brengen op de, op de spelersgroep. Om het seizoen zo goed mogelijk uh, af te maken. Philip Coccu zei dat. En ook hij zal benieuwd zijn hoe het gaat met de koploper. AZ NAC, AZ Nak, Henkok. 42 minuten gevoetbald. En uh, NAC is een keer weer op de helft van AZ. Leuring mag een hoekschop gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Bonifacio komt vanaf Bonavatia ja, komt vanaf de rechterkant de bal wat al te gemakkelijk uh, voorzetten. En Marcellus verwerkt in de bal het hoekschop. Bal op de rand van de 16. Bonafacia legt nu weer breed naar Boukari. Boukari probeert die bal in te schieten. En het schot is in elk geval uh, geblokt. Maar het is een nieuwe hoekschop voor NAC nu aan de rechterkant van het veld. Ik heb nog een aardige kopbal gezien van uh, Valkenburg van AZ. Prachtige paas was het weer uh, van Elm. Die ook in de achterste lijn uh, ballen komt ophalen en op het middenveld gewoon exceleert. Hij speelde de bal af naar Maher, Maher met een voorzet. Maar Valkenburg moest een beetje hangen achterover hangen om die bal uh, goed te koppen. En de bal werd uit het doel geransen door ten Rauwelaar. De hoekschop weer van uh, Leurling nu aan de andere kant van het veld. Komt weer in een strafschokgebied. Uh, er wordt uh, de bal nog eens een keer opgevangen door Bonifacia Maar weer uh, in een molee van spelers van AZ in een strafschokgebied... Smoort die bal. En nu zou die bal ongetwijfeld door Gillesen terug worden gespeeld op zijn doelman uh, ten Rauwelaar. AZ uh, absoluut uh, de betere ploeg. Maar af en toe mag het wel een, uh, ja, mag, mag het wel een versnelling. Heel hoger denk ik. Maar ze voetballen ook vanuit ja, de optiek, denk ik. Dat doelpuntje, dat komt er uiteindelijk wel. Maar dat moet je dan altijd wel eerst een keer uh, maken. En je moet even terugdenken aan de wedstrijd. Ook na een Cup wedstrijd van AZ tegen Anderlecht. Toen speelde AZ hier in Alkmaar gelijk tegen Heerenveen met 3 tegen 3. Ten Rauwelaar. Met de bal in het 16-meter gebied uh, speelde hem naar de linkerkant van het veld. En dan gaat hij weer naar Ten Rauwelaar. kennen we wel NAC in elk geval. Nu dat we 43 ruim 43 minuten hebben gevoetbald. In elk geval met 0-0. De rust in. Dan een lange bal naar uh, Koenders. Koenders probeert die bal met één door te kopen, Maar er zit Elm tussen voordat Bonifacia erbij kan. Wordt nog eens een keer uh, gekoopt. In dit geval uh, door Viergever. Bal weer gekoopt dus Door Elm dan opgevangen door Holmen. Die het af en toe uh, Koenders behoorlijk lastig heeft gemaakt. Koenders de rechte verdediger van de AZ. Maar voor ons daar niet geprofiteerd. Heel snel die vrije schop genomen door uh, Paulsen op Valkenburg. komt de al voor de goal. Maar er zijn te weinig mensen in het 16-meter-gebied van de NAC. Maar er wordt slecht uitverdeeld. Die bal kan nog eens een keer voorgezet worden door Beers, Maar Beers legt hem nog even terug op Marcellus. Marcellus grijpt die bal dan voor. Wordt even aangeraakt. door Van richting veranderd. Blijft wel een beetje hangen op de rand van het strafschopgebied. En dan heel cool. Komt de routine, wordt Ergens in april wordt hij 35. Kop, Leurling de bal terug op uh, Ten Rouwelaar. En we moeten misschien nog een halve minuutje spelen in die eerste helft. De combinaties zijn goed. Maar het meeste gevaar, of gevaar, is door AZ toch gecreëerd. Van buiten het 16 meter gebied met schoten op Ten Rouwelaar. Maar de echte grote combinatie, de kans die er eigenlijk in zou moeten, heb ik nog niet gezien uh, bij AZ. Paulsen die gaat nu in gooien op de helft van uh, NAC. Altidoor die meldt zich. Maar die gooit hem even terug uh, naar Elm. Dan gaat die bal wel uh, richting Altidoor. Maar komt daar niet... Ja, er zit uh, Gildersen tussen. En dan zie ik dat we nog zeker drie oh. minuten spelen moeten in de eerste helft. Afvorens dat Weegreif zal gaan fluiten voor het plus. Er zijn wat blessurebehandelingen inderdaad geweest. Maar her probeert die bal in een 16 meter gebied uh, te brengen. Maar Valkenburg bevindt zich tussen een tweetal uh, verdedigers van NSC. Dat lukt dus niet. Snel uitgegooid naar uh, Gildersen. Gildersen een beetje kort uh, gespeeld uh, naar Bukari. Maar Bukari kan toch aan de rechterkant uh, Koenders vinden. En Koenders heeft veel ruimte voor zich. gaat nu de middenlijn over. Maar de paas van Koenders gaat gewoon richting Estriban. Hij glijdt ook een beetje aan eruit. Alvorens dat hij die Paas wil geven, daar kon NEC helemaal niks mee. Dan gaat die bal van 4 geven naar Rijnen. Dan weer naar Marcellus. Marcellus in de voeten van Berens. Berens met El tegenover tegen zich. En Berens strandt onmiddellijk op El Aksjoï. Breed gespeeld. Nu naar Bonifacia. Bonifacia richting de Leuring. Maar er loopt ook al Poulsen. En Poulsen is toch wel sneller dan Leuring. En dat mag je toch wel aannemen. Er zijn enige jaartjes tussen. En Poulsen staat bekend als de snelste linkerverdediger toch wel van Nederland in deze competitie in de eredivisie. Poulsen gaat Gaat ingooien, een meter of tien van de eigen kornevlag Neemt daar even de tijd voor. We zitten tegen het rustsignaal aan. En alles nu even op de helft van uh, AZ. NSC is opgeschoven. Over de middenlijn. Snel ingegooid naar Holmen. Holmen dan weer naar Paulsen. Nou, die trap is niet helemaal uh, gelukkig. Daar kan NSC gemakkelijk op ingrijpen. Dat gaat gebeuren door uh, Bottekien. Maar dat Berens daar weer bij kan. Dan komt die bal toch even richting 16 meter gebied naar uh, Bukari. Kook. Wat doet Kook? Kook wordt afgetroefd door, uh, door Rijnen. En Rijnen schiet die bal dan weer in de voeten van Leuring. Op slag van rust moet AZ toch even oppassen. Een voorzet uh, van Leuring wordt weggekocht door Marcellus. Weer opgevangen door Gilles naar de buitenkant, naar de linkerkant. L.A. die komt over zijn de buis heen. Nu krijg je dan wel de bal en Elaakshoui weer terug naar de buis weer terug naar Elaakshoui. En er wordt actie. Het wordt opgejaagd. En dan moet uh, NAC die bal even terug verdedigen. En dan moet uh, Luiks oppassen. Die werden op de huid gezeten door uh, Holmen en door Beres. Maar die kan in de middencirkel de bal toch nog uh, adequaat afspelen naar uh, Bottekien. En zo komt AZ uiteindelijk toch weer in die verdediging in balbezit. En is er ook nog een overtreding begaan. En dan mag NAC een vrije schop gaan nemen. Halverwege de helft van AZ aan de linkerkant van het veld. Nou, missie kunnen die mannen uit Breda hier nog een klein beetje uitpeuren. Wie gaat zich melden voor alle spelhervattingen of er nou een hoekschop is of een vrije schop, dat is in dit geval Leurling. Halverwege de helft van AZ. Ik zie Koenders, ik zie Kolk, ik zie Luiks in het 16 meter gebied. Dit is misschien een mogelijkheid om uit zo'n spelhervatting te profiteren vanuit de combinatie. Heeft de NRC nog heel weinig laten zien. Daar komt daar die bal, die kan ingezet worden door uh, el op op Bukhari. Het was in dit geval Boukari En Bukhari heeft hem dan uh, overgeschoten. Het was een, ja, een volley eigenlijk. Hij moest die bal in één keer uit de lucht nemen. Maar het levert niks op uh, voor AZ. En zo gaan we zometeen de rust in. Ik denk met 0 tegen 0. Die drie minuten. Waar heeft Weger heeft die eigenlijk weggehaald? Maar het zal allemaal wel goed zijn. Estiban op de helft van NAC. Er wordt uh, gekopt. In dit geval door, door Bottekin, Maar die heeft de bal richting Marcellus gekopt. En nu zal, uh, die speelt Marcellus die bal dan breed naar uh, viergever. Een viergever, ja, die merkt even geen tempo, hoeft ook niet meer. Van Weger heeft even voor rust gefloten, gefloten. Nou, AZ is niet in die vorm, zoals ik het heb gezien, tegen Anderlecht en recentelijk tegen Udinese. Maar misschien vertrouwt het erop gewoon over routine, op klasseverschil, want dat is natuurlijk absoluut in deze wedstrijd. Dat ze nog wat kansen creëren, echte kansen creëren van het waren voornamelijk mogelijkheden, pogingen van AZ, van buiten het strafschopgebied. 0-0 tussen AZ en NAC. In Engeland heeft Chelsea de halve finale van de FA Cup bereikt. De ploeg won met 5-2 van Leicester City. Eén goal was er van Salomon Kalouda uit Feyenoord En twee goals van een man van 60 miljoen. Eindelijk scoorde die weer eens Fernando Torres. De disco, nog de disco, was Casey en de Sunshine Band uit 1975. Hun tweede hit was het toen met That's The Way. Aha, aha, I like it. We gaan naar Amsterdam, de Swim Cup. Is hij uh, inmiddels afgelopen, Bob van der Tak? Ja, het zit erop hier, uh, inderdaad. Uh, het uh, is allemaal afgelopen. Alle finales zijn gezwommen. En uh, de meest in het oog springende prestatie vanmiddag... was toch uh, weer van Ranomi Kromo Jojo. Zojuist op die 100 meter vrije slag. Want 53-30 haar winnende tijd. Dat is echt heel snel hoor. Als je het even vergelijkt met uh, Francesca Helsel. De grote rivalen. een van de grote rivalen komende zomer in Londen. De Britse die uh, zwom vorige week in het uh, Olympisch zwembad van Londen 53-57. En dan is Kromo Jojo uh, toch behoorlijk sneller. Dat zal uh, veel vertrouwen geven voor haar richting de Olympische Spelen. Ze is overigens nog wel wat langzamer dan Sarah Scheustreum bij het uh, ONK in december in Eindhoven. Want die zwom toen echt uh, super, super, super snel. 53-05. Maar... Kromo Widjojo, als ze straks getaperd is, dan zou zij ook best eens bij die tijden in de buurt gaan komen. Daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Uh, ja, nog even de zaken op een rijtje wat betreft die estafette. Want dat is wel belangrijk natuurlijk individueel. Op die 100 meter vrije slag zijn het Chromo Widjojo en Heemskerk. Die uh, nog altijd in pole position liggen. En ik schat zo in dat daar ook geen verandering meer in gaat komen. Ook volgende maand niet bij de Swimcup in Eindhoven. Maar goed, je weet het maar nooit natuurlijk. Maar daarachter uh, is het dan nu Veldhuis op drie, Dekker op vier. En dan gaat het ook nog om de plaatsen vijf en zes. Want meestal gaan er toch wel twee reserves mee naar zo'n groot kampioenschap met het oog op de estafette. Dan kun je een van de toppers in de ochtend rust geven. En op dit moment op de vijfde plaats Saskia de Jonge met een tijd van 55-77. De jongen die uh, ja, was eigenlijk gestopt een tijdje geleden, heeft het zwemmen toch weer opgepakt bij het RTC in Drachten. En uh, doet het nu dus uh, behoorlijk in ieder geval de best of the, of the rest voorlopig. Uh, dat is dus de nummer 5. de nummer 6 op dit moment Maud van der Meer. Met een tijd die ze al eerder zwom van 55-92. En dan 7 Elise Bouwens en Hinkelin Schreuder dus daar nog achter. En Schreuder, als ze in, afscheid, in stijl afscheid wil nemen in Londen... en dat wil ze natuurlijk, dan heeft ze dus nog wat werk te verzetten. Heeft ook wel wat fysieke ongemakken gehad de laatste tijd. Is ze nu net weer een beetje fit en zij richt zich vooral op die Cup in Eindhoven. Nou, dan ook nog de laatste resultaten van de finales die we hier vanmiddag gezien hebben. We hebben nog een aardig prestigeduel gezien op de 50 meter rugslag. Niet olympisch nummer natuurlijk, maar altijd mooi in Nederland met twee goede rugslagzwemmers als Bastiaan Lijssen en Nick Driebergen. En Lijssen, wat meer de sprinter van de twee, won ook van Driebergen... in een tijd van 25-30. En Driebergen zat daar drie tiende achter. De 200 meter schoolslag bij de vrouwen hebben we ook nog gezien. Ook een aardige finale, omdat het een behoorlijk deelnemersveld was. Ook internationaal gezien met een goede schoolslagzwemster uit Zweden... Joliene Hustman. En zij won ook... En uh, deed dat voor Nadja Higel uit Servië. Monique Nijhuis deed ook mee daar. Maar ook niet meer dan dat. Zij tikte als achtste en laatste aan. Maar 200 meter, dat is nou een keer te ver voor Nijhuis. Dat weten we al een tijdje. Maar zij heeft er Olympisch ticket op de 100 meter schoolslag al lang en breed binnen. Dus in die zin kan ze op twee oren slapen. Ja, en dan gaat nu de blik langzaam weer richting de Cup van volgende maand in Eindhoven. Dan is het voor de mensen die zich nog niet gekwalificeerd hebben voor Londen echt. Het moment van de waarheid. We ja. wij het hebben over voetbal. Utrecht tegen Den, eh, dat moet u mij horen, tegen FC Groningen natuurlijk. Werd 3-1, maar liefst. Groningen kwam via Tadic nog wel op voorsprong. Maar Utrecht boog die wedstrijd om. Die plan van der Gunt en Gerent. uiteindelijk een 3-1-eindstand. En de vrije val van Groningen lijkt niet te stoppen. De ploeg verloor we na, de wedstrijd, na de winter al zeven op acht wedstrijden. En alleen van PSV werd gewonnen. Nieuwe nederlaag dus voor de ploeg van Pieter Huistra. En als je ja, zoveel verliest, dan kom je als coach ook een beetje druk De ploeg leek... Niet opgewassen tegen Utrecht. En het leek ook wel, meneer Huistra, of de passie een beetje ontbrak bij Groningen. Nou, ik vond het wel meevallen. Ik vond het de wedstrijd, wat er in de tweede helft beide kanten opkwam. Uh... De passie was bij ons wel. De nauwkeurigheid aan de bal. De durf om in balbezit vooral wat langer die bal vast te houden. En wat sneller rond te spelen. Dat miste ik wel in de tweede helft. En ja, dat is normaal in onze goede doen. Zijn we daar aardig in vind ik. En daar moeten we ook heel snel weer naar terug. Want op het moment dat je zelf de bal hebt. Dan kun je bepalen. En op het moment dat je de bal te gemakkelijk weggeeft. Dan komt ook een ploeg als Utrecht. Die komt heel langzaam maar zeker weer in de wedstrijd. En dat laten we dan toe. Onnodig eigenlijk. Je hebt al een paar keer gezegd de afgelopen week... ik mis het uh, heilige vuur op dit moment bij mijn spelers, maar dat is helemaal terug? Nee, dat heb ik nooit gezegd. Ik heb al gezegd dat de resultaten niet uh, goed zijn op dit moment. Uh, het heilige vuur, zeker op trainingen, maar ook uh, in wedstrijden. Dat, dat is er wel. De jongens willen wel. Uh, op dit moment uh, is het een kwestie van... Uh... Vertrouwen. Vooral vertrouwen in je eigen kwaliteiten. Lef en de durf. De in bal bezit, wat ik net eigenlijk al zei. En uh, ja, dat moet heel snel terugkomen. Hoe zorgelijk is deze situatie voor FC Groningen? Want uit de laatste negen twee keer gewonnen. Alleen van Heracles en PSV. Ja, dat is uh, zeker zorgelijk. Uh, we moeten nu vanaf uh, nu, volgende week tegen Excelsior, moeten we daarmee beginnen punten sprokkelen. Hè? Want uh, we moeten nu ook naar onderen kijken. En uh, ja, het is alle hands en dek wat dat betreft. Hoeveel vertrouwen heb jij zelf nog als trainer om uh, tijd te keren om, om die ploeg weer aan, aan, aan het voetballen te krijgen? Ja, het wordt een, uh, een grote klus. Uh, ik heb daar nog heel veel vertrouwen in. En uh, als ik kijk ook naar de trainingen, als ik kijk naar de jongens uh, in de kleedkamer, dan uh, de, weet ik zeker dat het ons gaat lukken. Jij kan ze nog raken? Volgens mij wel. De directie heeft al uitgesproken volgens mij, van FC Groningen. staat achter Pieter Huistra. Jij zal ook zelf niet de handdoek gooien als het zo blijft zoals het nu gaat? Nee, daar denk ik helemaal niet aan. We hebben maar één doel. En dat is uh, de komende weken punten pakken, resultaten halen uh, en uh, wedstrijden gaan winnen. Groningen kan een hele onrustige club zijn. Daar heb je volgens mij nog niet zo heel veel van gemerkt. Tenminste, ik niet. Nee, maar kijk, we doen heel veel dingen samen. We doen alles eigenlijk samen bij Groningen. En, uh, vorig jaar werden we vijfde. Hebben we dat samen geclaimd allemaal. En dit jaar uh, hebben we op dit moment tegenwind. Maar dan staan we ook samen in die wind. En dan uh, moeten we samen uh, proberen hè, het, uh, het weer om te keren. En de resultaten naar ons, onze kant laten vallen. Pieter Huistra was dat. En u weet het, als de directie gaat verklaren nog achter de treden te staan... dan worden het spannende weken. Louis Suarez wil graag zijn contract bij Liverpool verlengen. De oud heeft nog een doorlopende verbintenis tot medio 2016. Maar de Engelse voetbalclub heeft hem een aanbod gedaan tot verlenging. Suarez wil blijven, ondanks alles wat er is gebeurd. Hij werd in december voor acht wedstrijden geschorst... weg racistische uitlatingen... maar is blij dat de club altijd achter hem is blijven staan. Het is exact half zes. Radio 1. Het NOS-journaal. De NOS, hoofdpunten met Lieselot Thomas. Jorgen Zorikjeta, de vader van prinses Maxima... wordt door de Nederlandse justitie niet vervolgd... voor de verdwijning van Argentijnse politieke gevangenen. Volgens het OM is er geen bewijs. Nabestaanden van een Argentijn, die in 1977 in Argentinië verdween... deden in september aangifte tegen Zorikjeta. Die was onder generaal Fidela staatssecretaris van Landbouw. De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet zeggen... of dit besluit gevolgen heeft voor de aanwezigheid van Zorikjeta... bij officiële gelegenheden van het Koningshuis.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 De hulporganisatie praat met iedereen die positieve invloed kan hebben op het werk van hulpverleners in Syrië. En bondskanselier Merkel is blij dat de partijlo partijloze Joachim Gauck vanmiddag... door een grote meerderheid van het parlement is gekozen tot de nieuwe president van Duitsland. Ze vindt Gauck kritisch en ze verschilt soms van mening met hem. Maar dat is normaal en daar wordt de democratie sterker van, zo zei Merkel. Gauck was anderhalf jaar geleden ook kandidaat, maar Merkel vond hem toen niet geschikt als president. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Op een enkele plek valt nog wel een bui. Op meer plaatsen komt bewolking voor. Maar er zijn ook plekken waar de zon nog even flink schijnt. Gaat zometeen natuurlijk onder. En uiteindelijk zullen dan de buitjes gaan verdwijnen. En zal het op meer plaatsen opklaren. Zodat de temperatuur vannacht flink onderuit kan. Koelt af tot net boven het vriespunt. Maar vlak aan de grond zou het best wel eens een graadje kunnen vriezen. Dan beginnen we morgen dus fris, maar de temperatuur loopt uiteindelijk wel op. Tot een graad of 10, 11 misschien. Er is veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, maar die blijven vriendelijk. Het blijft droog, er staat niet te veel wind, hooguitmatig uit een westelijke richting. En dan de dagen die volgen wordt het gewoon volop lenteweer. Er is weinig wind, er is volop zon, neerslag is niet aan de orde. En de temperaturen gaan omhoog later in de week naar 15 graden of zelfs iets meer. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat bij Knopend Raasdorp 2 kilometer na een ongeluk. En daar zijn twee rijstroken afgesloten. Twee minuten over half zes. Het is rust in Alkmaar bij AZ tegen NAC. Daar staat het 0-0. Die wedstrijd volgen wij natuurlijk. En voor de rest de traditionele overzichten. Zo direct onze vaderlandse eredivisie. En eerst een blik over de grens. Buitenlands voetbal. Langs de lijn. In Engeland werden vandaag weer gewoon gevoetbald na het incident gisteren in de Berkerwedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Bolton Wanderers. Bolton-speler Fabrice Mouamba zakte na een paar minuten, daar een paar minuten voor de rust, in elkaar en moest minutenlang worden gereanimeerd. Hij ligt nu nog op de intensive care van een Londen ziekenhuis en volgens correspondent Arjen van der Horst is zijn toestand kritiek. We hoorden vanochtend ook de coach van Bolton Wanderers. En hij zegt dat Mwamba op dit moment echt voor zijn leven vecht. En dat deze 24 uur cruciaal zullen zijn voor het herstel van de voetballer. En het is wel duidelijk dat het er niet best uitziet. Tot een omspeler, Rafael van der Vaart. Die stond uh, gisteren in de buurt van Mwamba toen hij in elkaar zakte. En hij is flink geschrokken. Ik heb sowieso nooit meegemaakt. Je begint, benen beginnen te trillen. Koude rillingen... Uh... Iedereen begint te bidden van alsjeblieft en uh, ja, de spelers van hun begonnen ook zijn naam te schreeuwen van uh, alsjeblieft. En het was echt een uh, ongelooflijke situatie en ja, het was meteen duidelijk dat we natuurlijk gingen stoppen. De voor dinsdag geplande wedstrijd van Bolton tegen Villa is inmiddels uitgesteld. In de competitie herstelde Manchester United zich van de uitschakeling in de Europa League. Uit bij Wolverhampton Wanderers werd eenvoudig met 5-0 gewonnen. United heeft nu vier punten voorsprong op Manchester City, maar City moet woensdag nog wel spelen tegen Chelsea. En over Chelsea gesproken, de ploeg plaatste zich vanmiddag voor de halve finale van de FA Cup. In de kwartfinale werd met 5-2 gewonnen van Leicester City. Oud-Feynoor de Kaluw scoorde onder andere voor Chelsea en dat gold ook voor Fernando Torres. Hij maakte de 3-1 en dat was zijn eerste treffer in vijf maanden tijd. En Torres was toen ook los, hij maakte daarna ook nog de 4-1. Op dit moment spelen Liverpool en Stoke City nog tegen elkaar in de kwartfinale. Bij Liverpool zit Dirk Kuyt op de bank, dus de stand is momenteel 1-1. Voor Liverpool scoorde Soares Crouch... maakte zojuist de gelijkmaker voor Stoke gaan we naar de Serie A. Waar daar kreeg Inter opnieuw een domper te verwerken. Dat is bijna geen nieuws meer. Want zonder de opnieuw geblesseerde Wesley Sneijder... Ook dat is bijna geen nieuws meer. Bleef het tegen Atalanta 0-0. Milito kreeg in de eerste helft overigens nog wel een kansje. Want we hebben ook de strafstrop. Stip schieten. Maar de Argentijn miste. Lucas Tanjos. Kent u hem nog? Ja, mocht 12 minuten voor tijd invallen. De koploper AC Milan. Won gisteren al met 2-0 voor Parma. Ibrahimovic zette Milan op voorsprong. En Emmanuelsson maakte een hele mooie, nou, mooie actie. Vanaf het middenveld kwam hij alleen voor de keeper maakte het koeltjes af. Juve bleef overigens in het spoor van Milan dankzij een 5-0 overwinning op Fiorentina. Milan gaat aan de leiding, heeft 60 punten daar in Italië. En Juve volgt op 4 punten, 56 dus. In Duitsland is Bayern München echt op stoom gekomen. Na een 7-1 overwinning op Hoffenheim en een 7-0 zege op Basel in de Champions League... werd het gisteren 6-0 tegen Hertha BSC. En Arjen Robbe bewees opnieuw met drie doelpunten daar uitstekend in vorm te zijn. Robbe staat nu op 50 doelpunten in dienst van Bayern. De Zuid-Duitsers schoten er echter niet veel mee op... want koploper Borussia Dortmund won met 1-0 van Werder Bremen. De Japanner Kagawa score, kopte al vroeg in de wedstrijd, de enige treffer binnen. Het verschil tussen Dortmund en Bayern blijft daardoor 5 punten. Schalke donderdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Twente in de Europa League won vanmiddag in de competitie met 4-1 van Kaiserslautern. Klaas-Jan Huntelaar maakte het tweede doelpunt voor Schalke en staat nu op 20 treffers in de Bundesliga. Barcelona neemt het over. Spanje is nog niet van plan om de grote rivaal Madrid het kampioenschap cadeau te doen ondanks de grote achterstand gisteren werd met 2-0 gewonnen van Sevilla. Xavi zette de Catalanen uit de vrije trap op voorsprong. En als u dit gezien heeft, zorg dat u de beelden krijgt. Een poortje van Messi, gevolgd door een stiftje. Heerlijk doelpunt, 2-0 dus. Het was ook goed nieuws vanuit Oranje perspectief. Want Ibrahim Afalai trainen vandaag voor het eerst met de groep mee. Zes maanden geleden scheurde hij de voorste kruisband van zijn linkerknie. Real Madrid dan, de koploper, de absolute koploper. Daar ontvangt vanavond het Malaga van Joris Matthijsen en Ruud van Nistelrooy. En bij winst van Real is het gat met Barcelona weer 10 punten. In België maken de clubs zich op voor de play-offs. Koploper Anderlecht kwam in de voorlaatste speelronde niet verder dan 2-2 tegen STVV. Tot in de blessuretijd stonden het zelfs 2-1 voor STVV. Maar Kabunga maakte diep in de extra tijd nog de gelijkmaker. Naast Anderlecht zijn ook Club Brugge A-agent. En Standard luik al zeker van de play-offs om het kampioenschap. Vier clubs zijn nog in de race voor de laatste twee plaatsen. Wel een mooie naam om te scoren. Kabunga. Nee, nee, ja, Want die volgen we ook tegenwoordig met Anchi, weet u wel, die hele rijke club. Daarmee heeft wel verloren. Verloren van Lokomotief Moskou, met 1-0. En Anchi blijft in de stand. Dat is een hoge pool in Rusland. Er is de competitie in twee gedeelten doen er nog acht mee. Die bovenste... De ploeg van Guus Hiddink staat daar in zevende. Dit keer geen premie dus voor Guus. We gaan eens kijken hoe het allemaal is bij AZ tegen NAC Breda. Tweede helft is inmiddels begonnen in Alkmaar. Henk Kok. Ja, ze zijn nog steeds wachten op doelpunten. En ik denk dat Gertjan Verbeek in de rust ongetwijfeld heeft gezegd... ja, er moet een schepje bovenop, jongens. Het tempo moet wat opgevoerd worden. Want je kunt wel beter zijn, maar grote kansen hebben we nog niet gehad. Niet één grote kans tot nog toen in deze wedstrijd. Maar die wil niet terugspelen op zijn doelman... en St. Dat is ook wel verstandig, omdat de kook daar tussen liep. En dan gaat de bal over de zijlijn en dan gaat NAC gaat ingooien. Dat gaat gebeuren door El Aksjuit. Precies ter hoogte van de middellijn. De tweede helft is ook weer een beetje in hetzelfde tempo begonnen... als in de eerste helft, Makkelijk combinerend AZ, maar niet dat uitgespeelde kansen komen. Dat is eigenlijk het verhaal. En Ter Rauwlaar is behoorlijk uh, ingewerkt... door voornamelijk afstandsschoten van buiten het 16 meter Marcel Marcellus nu. Marcellus speelt die bal uh, even uh, terug. Dan krijg ik toch een uh, lange bal uh, richting Altidoor. Altidoor wordt afgeschermd. Met in de rug had hij Bortikin en voor hem had hij Luiks. Dus hij kwam niet aan de bal. Dan heeft AZ toch weer de bal veroverd. Aan de rechterkant van het veld bij uh, Maher. Maher in de voeten van uh, Berens. springt wel 2, 3 meter weg die bal. Maar Berens kan hem toch weer bezorgen bij Elm. Dan in de Breed Elm. Die speelt een hele goede wedstrijd. Maar krijgt ook heel veel vrijheid. Viergever kon opstomen. Maar Viergeven bereikt niet uh, Altidoor. En dan uh, wordt uh, Altidoor Die maakt het uh, Botticin uh, wel lastig. Maar Botikin, die gaat dan de middellijn over. Die kan hem afspelen naar de linkerkant. Naar uh, Bukari. Bukari gaat er binnendoor bij Marcellus. Maar Marcellus krijgt assistentie van uh, Maher. Er wordt er wel even geappeleerd door uh, Botticin voor, uh, voor Hens. Maar dat wordt allemaal genegeerd door Weger Reven. Het was ook geen Hens. Marcellus ver op de helft van de NAC. En die ziet dan even een holman lopen. Holman Homen kan die bal naar de 16 meter, maar die wil hem binnenleggen. Ja, die wil hem met zijn rechterbeen voor zijn linker leggen om dan tot een schot te komen. Maar dat mislukte, die actie van Homen. En dan kan NSC er snel uitkomen. Bal naar de linkerkant gespeeld, naar Bukari. Daar moet gelopen worden door Etienne Rijnen. En dan is het Bukari die de bal toch even teruglegt op Buis. Er is nee, geen ruimte meer. En er zijn ook te weinig mensen naar de voorneem bij NSC. Maar komt toch die bal bij Bonifacio En dan geeft Rijnen een hoekschop weg. Hoekschop voor NAC. Nou, daar gaat de Leurling zich ongetwijfeld voor melden. En zo deelt NAC toch af en toe van die, van die plaagstootjes uit aan AZ. En AZ is zo'n ploeg wat wel eens wat lichtzinnig wil verdedigen. Nou, misschien is het niet echt lichtzinnig, maar het, zo oogt het in elk geval wel. Maar laten we even deze hoekschop afwachten. Een hoekschop van Leurling. Die neemt daar de nodige tijd voor in dat kwart cirkeltje om die hoekschop te nemen. Veel lengte in een 16 meter gebied. Komt de hoekschop van Leurling bij de eerste paal. De eerste banden stond hem weg. Maar Leurling weggekomen bij de zou die bal misschien nog eens een keer in het 16-meter gebied kunnen spelen? Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Laten we de aanval even afwachten. Gillens brengt de bal in het 16-meter gebied. Maar de bal komt nu in de handen van Esteban. Bijna 50 minuten gevoetbald. 0-0. job. Whoa, I what the hell I do.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 Sweet command, obey. Ooh. Well, no trouble, no worries, no obligations, no schedule time. But just talking and laughing, skinny dipping, getting love. Hammond Soul en Love Drunk. Kijk, dan komt er een prachtige maar Die blijft hangen. Ja, daar is hij. Wat een goal! De eredivisie. Yeah, penalty, de laatste goal! Alle wedstrijden van dit weekend. Van de wedstrijden blijft alles bij u hangen. Want wij beginnen vandaag met Ado Den Haag tegen Ajax 0-2. Rust 0-0, Lukoki 0-1, Vertongen 0-2 nado speler Boes kreeg een rode kaart, direct rood in de 22. Nu, toen Anita torpedeerde op het middenveld. En de ploeg van trainer Maurice Tijn werd er natuurlijk zwaar door gedupeerd. Ja, dat hebben we ook van tevoren aangegeven. Ik vind ook uh, dat je in uh, die positie op het veld... Uh, uh, moet je ook niet zo'n tackle maken, denk ik. En dan moet je elk risico uitsluiten dat je misschien te laat bent... en dat je een gele of een rode kaart uh, pakt. Dus in dat opzicht uh, ja, had, had Ali beter moeten weten, zeker met zijn ervaring. En daarna leek het natuurlijk een gelopen koers. Maar Ajax-trainer Frank de Boer... Vond dat de man-meer-situatie niet zo goed werd uitgespeeld? Nee, maar uh, dat hoop je natuurlijk wel. De kans is groot dat je uiteindelijk winnend afsluit, natuurlijk, als je tegen tien man speelt. Uh, alleen je moet oppassen dat je niet uh, ja, je, je taken gaat en Dat bedoel ik uh, vooral in omschakelen. Denken, ja, we hebben toch een man meer, ik hoef het dat mee dat je niet extra te loopt. Nee, je moet juist nog meer doen om hun helemaal kapot te spelen. Nou, dat hebben we eigenlijk in de rust aangegeven. De keyword uh, eigenlijk uh, lokken was van de ene kant. Uh, Den Haag zeg maar, naar de rechterkant lokken en uiteindelijk op links uh, doorkomen. Of dan als het weer niet lukt, gewoon weer naar de andere kant. En dat hebben we de tweede helft veel beter gedaan. Er zat een prachtige paas bij van Theo Jansen bij de eerste goal. En een smetje op die zegen was dat diezelfde Theo Jansen... een gele kaart kreeg in de slotfase. En daardoor de komende cruciale wedstrijd tegen PSV mist. Door een schorsing. En daar is Frank de Boer niet blij mee. Nee, uh, Heel jammer natuurlijk, want ik vind dat Theo de laatste tijd een zeer goede stijgende lijn laat zien. En uh, het is doodzonde dat hij er niet bij is. Ado moest het destijds zonder eigen supporters doen in de arena. Bij de wedstrijd tussen Ado en Ajax worden geen uitsupporters toegestaan. Dus vandaag geen Amsterdams vak. En het hoeft ook niet te veranderen als het aan Ado-trainer Marie Stijn ligt. Nou, omdat ik denk dat, uh, dat, uh, dat uh, de emoties tussen ADO en Ajax zo hoog oplopen de laatste jaren. Dat, uh, dat ik het idee heb als je hier Ajax supporters toelaat dat, het, uh, dat dat alleen maar meer olie op het vuur gooit. Dus uh, ja, het, uh, het, het is jammer dat het niet kan. Maar ik denk als, uh, dat, het, uh, ja, dat, het, dat het wel beter is zo. FC 20 tegen Feyenoord eindigt een vanmiddag in 0-2. Bij de rust stond het 0-0. 0-1 Reusseler in eigen doel en 0-2 Cizé. Ja, het gaat goed met Feyenoord, met name tegen de topclubs. Maar voor Ronald Koeman is dat eigenlijk geen verrassing meer. Als je dat in heel veel wedstrijden doet, is dat, uh, is dat geen verrassing. Maar je moet het iedere keer maar weer laten zien. En, uh, en dat initiatief en de durf en de lef moet je iedere keer maar weer, uh, weer hebben. Nou, en daar hebben we wederom mee gestreden. En, en dan zie je wat er mogelijk is. En uh, ja, daar zijn we heel blij mee. Knappe overwinning. Jordi Klaas hier, de middenvelder, vindt dat Feyenoord eigenlijk veel hoger had moeten staan. Ja, klopt. Het is ook zo. Als je, als je alleen even snel de laatste paar wedstrijden kijkt... heb je, heb je RKC thuis en, en Utrecht thuis. Zullen met alle respect. Maar uh, ja, zulke wedstrijden moeten wij als Feyenoord zijn ook gewoon uh, kunnen en, en moeten winnen. En vooral thuis natuurlijk. En uh, ja, als je die punten ook bij elkaar had gesproken, dan heb uh, ja, je er heel anders voor gestaan dan dat je er uh, eigenlijk nu voor staat. dat je denk ik gewoon, uh, ja, ik denk gewoon tweede gestaan. En, uh, maar we moeten niet, niet, uh, niet kijken naar de wedstrijden natuurlijk, uh, die we hebben gespeeld. We moeten gewoon vooruitkijken... Ja, vandaag hebben we gewoon een goede prestatie weer geleverd. Nodder FC Twente de Tuckers, die leiden alweer de derde nederlaag in de week. Eerst tegen NEC, daarna Schalke en nu dus tegen Feyenoord. Een rampweek voor Steve McLaren. Ja, yeah, it's uh we've had a bad week and ja, yeah, this is what you get in uh, in a football season. Not everything is smooth and plain sailing and you know, even though we uh, two weeks ago we beat DSV and uh, and then Schalke here. Je ziet hoe snel je dat je kan verliezen. Twee weken geleden won Twente nog van Psv en Schalke, uh, ja, en nu lijkt de ploeg het momentum weer kwijt te zijn. McLaren, hij gelooft dat zijn team wel snel kan herstellen. Absolutely right, and uh, I think that's the the key message which we got in there. It's been a bad week. Uh, top teams recover from this, and we have to recover in two days and make sure against the Grashamp. We don't miss another opportunity. Dan vertel je het even, it, want ik heb alleen maar LOE gedaan. Mooie of, Engels, hè? Yeah. je ja, Vol zinnen, maar wel veel gemeen plaatsen altijd. Ze kunnen zich natuurlijk herstellen, terwijl no, okay. ze nu... en miss, we gaan die andere gelegenheid niet ja. voorbij laten gaan. We gaan het hebben over PSV Herenveen. Het wordt gewoon Nederlands gesproken. Werd 5-1-1-0 Toyvonen. Toen was het rust. Toen kwam er een karambol van Pieters in eigen doel. 1-1 Mertens 2-1 Engelaar, die weer in kwam. 3-1 Mertens met een hele mooie 4-1...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 om er alles voorover te hebben, wat je als speler ook moet hebben... dan denk ik dat je als staf ook samen moet hebben... om het over te brengen op de, op de spelersgroep... om het seizoen zo goed mogelijk uh, af te maken. Kleine aanpassingen in het speelplan heeft Cocu doorgevoerd... en hij vond dat dat speelplan goed werd uitgevoerd door zijn ploeg. Nou, het, het, het gaat me in algemene zin meer om dat... Uh, het enthousiasme, de frivolheid. Uh, uh, de, de wil is er altijd enorm bij, uh, bij deze spelersgroep... Maar je moet ook vanuit een bepaalde controle kunnen spelen. Uh, wat je een soort basis geeft en zekerheid uh, om op terug te vallen. Want mocht het misschien een wedstrijd niet zo lekker lopen als je, als je zou willen. En van zijn we eigenlijk uh, gaan voetballen. En, ja, hebben ze goed gedaan. Ze hebben ze goed gedaan. 5-1 dus uiteindelijk tegen Herenveen. Het hooggeklasseerde Herenveen. Maar 5-1 is toch een uitslag die de Herenveen trainer Ron Jans bekend voorkomt. Het is wel een beetje een, een vervelende conclusie. Maar we hebben nu in uh, topwedstrijden vijf keer 5-1 gespeeld. één keer uh, 5-1 gewonnen van AZ en uh, vier keer 5-1 verloren. En dan word je toch uh, gewikt en gewogen. En in, in die wedstrijden ja, dan delven we toch het, het onderspit. En er zijn wel fases in de wedstrijd geweest. Dat we uh, de einde van de eerste helft. En uh, ja, ook dat uh, als je dan op 1-1 komt. Maar uh, uiteindelijk is het uh, te weinig geweest. En uh, ja, Ik vond uh, de uitslag duidelijk en, uh, en ook verdiend. Dan gaan wij we weer even naar AZ tegen NAC, de koploper. Hoe gaat het ermee, Henk? We hebben een kwartier gespeeld in de tweede helft. En de stand is nog 0 tegen 0. En met name Holman heeft het de doel van ten Raola regelmatig onder vuur genomen. Maar dat gebeurt overzakelijk toch allemaal van afstand. En maar de beste kans in de wedstrijd in die tweede helft was weer voor NAC. Zoals dat ook het geval was. onmiddellijk aan het begin van de eerste helft. Het was een voorzet van Koen. en kolk die schoot in. Maar Estiban die moest zijn uiterste inspanning leveren om die bal uit het doel te boksen. En zo is AZ toch een paar keer ontsnapt aan een achterstand. Nu weer de aanval van NAC. Koen is schoot. Die bal voor de die kan die kop en hij komt. En die bal gaat er net niet in. Hij gaat er net niet in. Hij komt toevallig erbij tegen met lichaam. Van Esteban aan het was die Kool die die bal binnen wilde tikken, binnen wilde koppen. En Esteban heeft al geluk van de wereld dat het niks oplevert. Maar een anti Anticoog weer in een 16 meter gebied. En nu wordt hij afgetroefd door, uh, door Rijnem. En als je nu alles bij elkaar gaat optellen... dan heeft NAC de beste scoringsmogelijkheden gehad in deze wedstrijd. Net deze kans, Luix in het begin en ook Santicoog. Maar laten we kijken naar een AZ. de counter van een AZ. Die gaat naar altijd door. Altijd door nog buiten een 16 meter gebied richting Cornervlag. Niet al te scherp, altijd door in deze wedstrijd. En zo zie je toch sporen van vermoeidheid. De slogan van Verbeek is succes, dat maakt energie aan. Maar, maar, je kunt er ook wel eens een keer een maar bij plaatsen. Nu gaat die bal dan eens keer over de zijlijn en is het NSC wat, wat gaat ingooien. Tjonge, tjonge, wat was dat toch een mooie actie. Die bal die komt voor door Koen, dus wordt die voorgezet, Bukari. En dan kan Kolk, nou die heeft gewoon een beetje pekken. En Esteban heeft al de geluk van de wereld dat zijn ploeg niet op een achterstand komt. Het is NRC wat gaat ingooien, ter hoogte op de eigen speelhelft, ter hoogte van de cornervlag. En Elm kan niet bij die bal, maar die wordt die bal nu weer doorgekoopt door, door Kolk, maar in de, in de voeten van, van Marcellus. Marcellus dan even terug, nu naar de buitenkant, naar Berens. Berens ook niet zo scherp als in volgaande wedstrijd. dat zie je in t 1 tegen 1-duels tegen Elak-Xiaoui. Rijnen, bal in de voeten van Maher. Maar her, de AZ probeert uh, naar meer onder druk te zetten. Dit is weer hol. De bal nu naar de buitenkant. Valkenburg probeert die bal uh, terug te trekken. Laag voor de goal. Maar dat mislukt. In de voeten van een NAC-speler. En er de probeert de NAC eruit te komen. Maar dat gelukt niet. De bal is alweer bij uh, viergever. Die speelt hem in de breedte naar Paulsen. We hebben 62, ruim 62 minuten gevoetbald. De wedstrijd zit in een beslissende fase. 0-0. Terug naar de wedstrijden die al zijn afgelopen. Utrecht tegen Groningen eindigde in 3-1 bij de rust 100-0-1 door een goal van Tadic. Na de rust 1-1 Duplan, 2-1 Van de Gun en 3-1 Gernd. Cedric Van der Gun had voor het eerst een basisplaats sinds zijn terugkeer bij FC Utrecht. En die bekroonde hij met een zeer belangrijke 2-1. Ja goed, uiteindelijk natuurlijk nog de 3-1. Maar het was inderdaad een belangrijke. Ik dacht op dat moment we waren wel ietsje beter. maar. Het is niet dat ik nou op dat moment het gevoel had uh, dat wij meer sneller die goals zouden maken dan Groningen. Dus dan moet je toch altijd even afwachten uh, wat er gaat gebeuren. Maar gelukkig maakten wij hem en uh, uiteindelijk maak je ook nog 3-1. trainer Jan Wouters kon opgelucht ademhalen na die overwinning. Ja, uiteraard uh, als je zelf wint. Uh, dit was een belangrijke wedstrijd voor ons om nu te winnen. Uh, we hebben twee wedstrijden thuis gehad. Den Haag en Nek, die we ook eigenlijk hadden moeten winnen om afstand te nemen van onderaf. Ja, dat lukte niet en dan is het wel een opluchting dat dat... Uh, ...vandaag wel lukt en dat je aansluitingen houdt met, uh, met de plekken naar boven. Ja, en dan ziet hij bijvoorbeeld dat het gat met Groningen nog maar twee punten is. Zijn collega-trainer Pieter Huistra vindt de situatie zorgelijk bij zijn club... ...maar hij blijft positief. Ja, het wordt een, uh, een grote klus. Uh, ik heb daar nog heel veel vertrouwen in. En uh, Als ik kijk ook naar de trainingen, als ik kijk naar de jongens uh, in de kleedkamer... ...dan uh, uh, weet ik zeker dat het ons gaat lukken. Ja, Huistra heeft dus vertrouwen en hij verwacht ook dat hij vertrouwen krijgt van de clubleiding...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 Verleden week. En er is duidelijk uh, afgesproken dat we alle twee de intentie hebben om een jaar door te gaan. En, en de rest komt wel. En de rest komt wel. De wedstrijd van gisteren. Een Hele belangrijke overwinning voor Excelsior thuis tegen Roda Janga 1-0. Foucault in eigen doel. Vlak voor het 2-0. En in de slotseconde Malki nog 2-1. Maar de punten bleven op Oudenstein. Erkasse tegen de graafschap werd 1-0 door een goal van Nemeth. NEC won met 2-0 uit bij VVV Venlo, George en Schöne voor en na de rust belangrijke punten. En vrijdag al de vierde nederlaag op rij voor Herakles Almelo tegen het zich weer hersteld hebbende Vitesse. 2-0 werd het in Arnhem voor de thuisklub. De stand, AZ, koploper, 52 punten uit 25 duels. Speelt dus momenteel nog tegen staat 0-0. Tweede Ajax, ook 52 punten, maar uit 26 wedstrijden. En derde PSV, 51 punten uit 26. Vierde Twente, 48 uit 25. En dan vijfde Feyenoord, 48 uit 26. En dat geldt ook voor Heerenveen. 48 punten uit 26 duels. De stand onderin, ADO staat 15e met 28 uit 26. 16e dus na competitieplek VVV, 25 uit 26. Voorlaatste nu, Excelsior. 18 punten uit 26 wedstrijden. En Hekkersluiter is de graafschap met 16 punten uit 25 duels. Dat was een halve marathon vandaag in New York. En Hilda Kibet is daar als vierde geëindigd. De Nederlandse atleten liepen ruim 21 kilometer in 1,942. Kibet is al zeker van een Olympisch ticket op de marathon, dus. Ze had ruim 1 minuut achterstand op de Ethiopische winnares. Fideawit Dado, die liep 1,835. Ja, en dan gaan wij zo'n beetje afsluiten. We gaan in ieder geval zeggen dat de afloop van de wedstrijd tussen AZ en NAC... Dat, uh, nou, daar gaan we ook nog even, even heen. We gaan even nog naar Henk. Ja, we hebben nog tijd voor zes. Henk. 0-0, hoekschop Leurling. bal in het 16 meter gebied wordt weggekoopt door Elma. Die kan opgevangen worden door Gillis. En Gillissen speelt die bal weer naar de buitenkant... waar Leurling zojuist die hoekschop heeft genomen. Komt nog eens een keer naar voorzet... maar dan schiet Leurling de bal tegen het lichaam van Elma. En dan kan naar zet heel snel de bal houden een counter... dat mislukt omdat de paas op het Koetmondson... de invallen voor Home niet goed is. En dan gaat de NRC de bal terugspelen op ten Rauwelaar. Die veel ballen heeft tegengehouden, maar ook niet één bal mogen laten gaan... omdat al die schoten vooral van het buiten het 16 meter gebied kwamen. Bukari, nee, daar zit Marcellus tussen. Marcellus dan in de voeten van Valkenburg. Berens gaat diep aan de rechterkant. Berens kan die bal net halen voor de achterlijn. Zou hij de voorzet meteen geven? Komt de voorzet. Die gaat helemaal in de voeten van Leurling, die helemaal buiten het 16 meter gebied staat. En dan Leurling meteen laat de bal naar Santi Kolk. Maar dan gaat de vlag van de grensrechter ook omhoog. Kolk stond buiten spel. Hier had uh, NAC wat uitkomen. En dan gaat er weer een uh, wisselplaats winnen bij uh, AZ. Martens komt binnen de lijnen. En Valkenburger gaat eruit. Het is weer een van die troeven van uh, Gert-Jan Verbeek. Ik kijk nog eens naar het scorebord. 67 minuten gevoetbald. Het is nog 0-0 bij AZ tegen NAC. En het vervolg van deze wedstrijd zometeen natuurlijk in het Radio 1 Journaal Belangrijke Wedstrijd. Want het lijkt wel een hele ouderwetse zondag. Ajax, PSV, Feyenoord wonnen namelijk. Dat is lang geleden. En Twente en Heerenveen verloren. En AZ het Is koploper. Maar blijven ze dat met één of met drie punten voorsprong. Of wordt NAC zelfs nog winnaar daar. U hoort het allemaal bij de collega's. Zo met Radio 1 Journaal. En daarna bij de collega's van de VPRO. Ik meld u nog twee ruststanden uit Engeland. Newcastle United tegen Norwich staat halverwege 1-0. Tim Krul gaat dus goed daar in Engeland. Liverpool, Stoke City. Kwartfinale FA Cup staat bij de rust 1-1. Langs de lijn is weer terug. Vanavond om 10 uur gaan we uitgebreid nakaarten over al het voetbal en alle andere sporten van vandaag. Zometeen, dus het uitgebreide NOS-journaal en daarna de collega's van de VPRO met studio Itzerda. Ik wens u een hele prettige avond. Dag. Tijd is Matthäus tijd. Kerken en zalen stromen vol voor Bach's meesterwerk De matthäus -passioen. Surf naar degids.fm en kies uw mooiste Matthäus-moment. Radio 1, het nieuws van alle kanten. meer voordeel, veel meer. Kijk maar naar onze vele week aanbiedingen: Classic of Donker verkoren voor mij 1,49. Mm, dat is lekker, vooral met kaas. En die is ook in de aanbieding: Milnekaas. Alles maken per stuk van 500 gram, 25% korting. Dus de hele week waldkoornbrood en Milnekaas in de aanbieding. Ja, en ze hebben we deze week nog veel meer aanbiedingen. Best meer. Veel meer. Als u dit jaar elektrisch gaat rijden, kunt u bij Stichting E-Laat een gratis oplaadpunt voor de deur aanvragen.